Ik lees het liefst over liefde, bijvoorbeeld liefde aan de plas. Het noodweer onverwacht, zijn hulp, haar vegen lijf, hoe mooi het was. Later toen hun kleren droogden in het zevenkruidengras. En zij wordt als eerste wakker en ze denkt dat hij nog slaapt... ...als ze zachtjes naderbij komt en haar zomerjurk opraapt. En hij sluit haar in zijn arm en ze biedt geen weerstand dus... Teder openen hun lippen voor een eindeloze kus.